Carmen Verheul met het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer is kwaad op premier Balkenende... omdat hij morgen niet aanwezig zal zijn bij het debat over de AOW-leeftijd. VVD-leider Rutte noemt het wegblijven van Balkenende een minachting van de Kamer. Hij vindt, net als de SP, dat er zonder Balkenende ook geen debat kan plaatsvinden. GroenLinks-leider Halsema noemt het onbehoorlijk dat de premier niet komt. Het debat werd vorige week juist verschoven omdat Balkenende niet kon. Ook vicepremier Bos is er morgen niet bij. Het kabinet vindt dat met minister Donner en staatssecretaris Kleinsma het kabinet voldoende vertegenwoordigd is. General Motors verwacht bij de Opel-fabrieken in Europa tienduizenden banen te moeten schrappen. Verder dreigt de directie Opel failliet te laten gaan als de vakbonden niet meewerken aan de sanering. Personeel van fabrieken in Duitsland en België wil gaan staken uit protest tegen de beslissing van GM om Opel te houden. General Motors zag afgelopen nacht af van verkoop aan Magna en een Russische bank, omdat de auto-industrie er inmiddels beter voor staat. Volgens GM worden er niet meer banen geschrapt dan in de plannen van Magna, maar de vakbonden zijn daar niet zeker van. Mogelijk gaat General Motors verschillende Opel-fabrieken in Duitsland en België sluiten. In de tuin van het Rijksmuseum in Amsterdam zijn honderd ayaan-tulpenbollen geplant. De zwarte tulp is genoemd naar de publiciste en politica Ayaan Hirsi Ali. Directeur Pijbes zegt dat het Rijksmuseum een huis is waar onafhankelijke geesten kunnen bloeien. Hirsi Ali was zelf in Central Park in New York, waar achter het Metropolitan Museum ook een ayaan-tulpenbol werd gepoot. In de natuur komen zwarte tulpen niet voor, maar kwekers weten tulpen steeds donkerder te kweken. Het weer? Vannacht aan de kust buien, soms met onweer. In het binnenland vrijwel overal droog. Morgen af en toe regen met plaatselijke kansen op onweer of hagel. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journal. Wie heeft het antwoord tussen de... I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train and it's not easy.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 See you smiling Cause I feel so high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 We'll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 en ik geloof in niks, dus we komen elkaar naar de dood, na de dood.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 For my reaction, what do you need to know? Don't you know? I'll Shoot